Het is tien uur, dames en heren. Zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland... oud-minister Uri Roosentaal en oud-vertrouweling van Mark Rutte... hekelt het economisch beleid van het kabinet Rutte 2. In het vervolg dus van Goedemorgen Nederland... eerst eens kijken of we toeters en bellen kunnen vinden voor Dorald Megens... met het NOS Journaal van Tien Uur. Dorald. Prachtig. Er is een onderzoek ingesteld naar de dood van twee patiënten met prostaatkanker... die tijdens een chemokuur te veel medicatie hebben gekregen. Uit het onderzoek moet blijken of de dood van de twee is veroorzaakt... door een te hoge dosering Sabazitaxel. Zes andere patiënten kregen ook te veel... maar zij hebben geen schadelijke gevolgen ondervonden. De acht kregen gedurende een paar maanden 15% meer van het middel... dan de bedoeling is. Dat kwam doordat de informatie op de bijsluiter niet klopte. De centrale medicatie-incidentenregistratie nam direct maatregelen. Wij hebben alsnog een waarschuwing naar buiten gebracht dat dit incident is opgetreden in één ziekenhuis... met de oproep aan alle ziekenhuisapothekers om hun protocollen te controleren. En er is toen gebleken dat in nog twaalf andere ziekenhuizen de bereidingswijze niet op de juiste manier gebeurde. Ruim twee derde van de Nederlanders bezuinigt sinds een paar maanden op uit eten gaan, op kleding en op vakanties... en is van plan daar voorlopig mee door te gaan.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 In het regierakkoord was een extra heffing op sigaretten van 9 cent afgesproken... maar bronnen zeggen in de krant dat dat niet doorgaat. Tabaksverkopers en pompstationhouders zeggen dat consumenten... bij een accijnsverhoging massaal de grens over zullen gaan... om daar sigaretten te kopen. Het Hooggerechtshof van Bangladesh heeft een leider... van de Islamitische Oppositiepartij ter dood veroordeeld... wegens misdaden tegen de menselijkheid. Mullah was in eerste instantie door een tribunaal tot levenslang veroordeeld... Hij was hiertegen tegen zelf in hoger beroep gegaan... Volgens het Hof heeft Kader Mullah zich tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van 1971 schuldig gemaakt aan massaslachtingen. Die leverden hem de bijnaam de beul van Mirpur op. En ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan marteling en verkrachting. Bangladesh scheidde zich in 1971 af van Pakistan. Mullahs partij was daar tegen. Sinds vannacht ligt het duurste videospel ooit gemaakt in de winkel. GTA V, het vijfde in de serie Grand Theft Auto. Het spel heeft de makers bijna 200 miljoen euro gekost. Voor verschillende winkels in Nederland stonden middernacht tientallen mensen te wachten om het te kopen. Grand Theft Auto is een spel waarbij de speler in een fictieve stad moet proberen hogerop te komen in het criminele circuit. Vanwege het gewelddadige karakter is er in het verleden veel kritiek geweest op het spel. Gamejournalist Niels Het Hoofd vindt die kritiek onterecht. Het spel wordt wel eens geweten dat het een soort geweteloze moordsimulator is. Maar het spel heeft wel degelijk een geweten. Hè. Van, als jij inderdaad de boef uithangt, dan komt de politie gewoon achter je ja. aan. En, en de, de, de, zelfs de grote boeven in de game die vertellen jou eigenlijk constant van hè, dat leven van misdaad dat is niks voor jou. Ga dat nou alsjeblieft niet doen. Het weer vandaag: soms zon, maar ook buien. Vanmiddag raakt het bewolkt en vanavond gaat het lang regenen, vooral in het zuiden. Het wordt vandaag zo'n 14 graden. Vanaf morgen wordt het geleidelijk minder wisselvallig en dan gaat de temperatuur weer wat omhoog. Nog altijd eh, vrij veel files voor dit tijdstip, Kees Kwaks. Dat klopt, Sven. De, de Spits heeft wat last om afscheid te nemen. De A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort, nog 4 kilometer voor het knooppunt Nuidenberg. Op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam bij Oostzaan 3 kilometer. De A9 vanuit Alkmaar, 4 kilometer bij Bathoeferdorp. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort staat al een tijdje een vrachtauto stil. Het zorgt voor 5 kilometer file tussen knooppunt Vaanplein en Pernis. De rechte rijstrook is dicht. Geen file straks voor de Gouden Koets. Wel een strak protocol voor Willem-Alexander tijdens zijn eerste troonrede. Hoort u zometeen bij de KRO.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 Dit is een ode aan al die levensgenieters die kiezen voor ambiance. Zij die altijd genieten van het Nederlandse klimaat. Zij die zich durven te laten inspireren. Ga naar ambiance zonwering en geniet ook van de oneindige mogelijkheden van de nazomer... en van onze terrasoverkappingen. Ambiance. Altijd weer je eigen sfeer. Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar lexens.com Lekker lang nazomeren met een gratis terrasverwarmer? Check ambiancezonwering.nl en download de waardebon.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 Sven Kokkelman. Admiraal Uri Rozentaal hekelt het economisch beleid van het kabinet Rutte 2. Hoe strak is het protocol voor koning Willem-Alexander... zometeen tijdens zijn eerste troonrede. Plastic soep op de oceaan komt daar via de rivieren. Elke 24 uur heeft de Maas daar een vierkante kilometer bij gestopt. Ja, dat is, is echt veel. En het ochtendhumeur van Mark Smeet, het is al 7 over tien. U luistert naar het vervolg van Cairo. Goedemorgen Nederland. De arbeidsmarkt in Nederland zit vast. Aan innovatie wordt veel te weinig geld en aandacht besteed. En er zijn eigenlijk maar nauwelijks bedrijven die investeren in de toekomst. Uri Rosentaal, voormalig minister van Buitenlandse Zaken... voormalig vertrouweling van Mark Rutte... nu voorzitter van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid... hekelt het economisch beleid van het kabinet Rutte 2. Meneer Rosentaal, goedemorgen. Goedemorgen. Uit een peiling van de NOS blijkt dat ruim 80% van de Nederlanders... denkt dat het regeringsbeleid de economische crisis alleen maar erger maakt. Hoort u bij die 80%? Nee, daar, daar hoor ik niet bij. En om nou te praten over het hekelen van het economisch beleid, dat is een beetje overdreven. Waar het mij om gaat is dat, uh, uh, het, uh, dat het voor de toekomst, voor de komende jaren, uh, voor Nederland vooral gaat om uh, uh, de export natuurlijk. Hè. De wereldhandel die stijgt nog met, uh, stijgt met 4%. Daar moeten wij het uh, van hebben, want uh, binnen valt er niet zoveel te halen. En uh, dan gaat het erom dat je bij die export vooral uh, innoverende producten en uh, diensten moet leveren. En uh, daar uh, uh, mag je steeds uh, bezorgd over zijn. En dat is dan niet zozeer een kwestie van de uh, gelden die vanuit de overheid naar de research en ontwikkeling gaan. Maar uh, wat dat betreft blijft in Nederland toch, ondanks een paar hele grote toeleveraars... Van uh, research and development, blijft uh, de private sector nog altijd wat achter. Ja, maar die private sector, meneer Roosentaal zegt... wij hebben ontzettend veel lastenverzwaringen voor de kiezer gekregen de afgelopen tijd. We zaten in een economische crisis. De banken zaten met hun uh, dikke billen op het geld. En vervolgens uh, kunnen we dus gewoon niet investeren. Zeker, dat is ook zo. En, en, en als ik dan kijk naar het uh, plaatje van die private sector... Dan blijkt dat we dus een aantal uh, grote bedrijven hebben... die het wat dat betreft geweldig goed doen. Hè? Dat geldt voor de chipsmachinefabrikant ASML, ASML in Eindhoven. Dat geldt ja. voor DSM, uh, zowel in Maastricht als in Delft. Dat geldt voor Philips. KTN, Shell toch ook nog wel. Uh, maar uh, wat dat betreft houdt het, houdt het toch niet over. En we moeten vooral hopen dat die bedrijven, die grote bedrijven... en ook trouwens het midden- en kleinbedrijf... Uh, met al die moeilijkheden die u noemt... toch in staat zullen zijn om die, uh, om die innovatie uh, uh, vast te houden. Want het blijkt simpelweg uit, uh, ik zeg het maar gewoon onderzoek... Ja. dat uh, die... Uh, uh, werknemers die ook innoverend bezig zijn... werkgelegenheid creëren. Dat ja. is een vast feit. Zeker. Uh, maar nu is het zo dat de regio Eindhoven uitgeroepen is... tot slimste regio ter wereld. Slimmer nog dan Silicon Valley. We hebben daar in Nederland eigenlijk helemaal geen oog voor. Uh, we hebben het topsectorenbeleid van het kabinet. Maar uh, de werknemers en werkgevers, met name uh, ook in die sectoren... waar u net op doelt, dat weet u ook, dat kan niet anders... klagen steen en meen dat dat eigenlijk niet van de grond komt. Wat doet het kabinet niet goed? Nou wat, ik, ik, ik wil het hebben, kijk als het om die topsectoren gaat, gaat het om de driehoek, overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. En waar het eh, vooral naar de komende tijd om zal gaan, ja. is, we kijken nu ook vandaag weer allemaal naar Den Haag, ja. is vooral om, in, om de regio's waar zo enorm snelle ontwikkelingen plaats hebben, om die ruimte te gunnen. Ja. Om die inderdaad de gelegenheid te geven, om eh, ook de, de budgetten die er worden gegeven, op een, op een ruimhartige manier, of zeg maar eh, met, met ruimte voor experimenten en nieuwigheden, eh, ja. dan in te zetten. En, maar, de maar de vraag was, wat doet het kabinet niet goed? Wat het kabinet uh, wat ons betreft uh, niet uh, goed doet, beter moet kunnen, dat is uh, vooral ook uh, de uh, bureaucratische kanten van al dit beleid uh, uh, minderen. Daar gaat het om en uh, het blijkt ook dat steeds weer uh, in de afgelopen jaren uh, allerlei instrumenten die er zijn aangereikt om te innoveren, weer uh, van het ene op het andere jaar veranderden. Uh, dat is ook de, de les die wij bijvoorbeeld uit Duitsland trekken... Ja. waar consistentie en volharding op het punt van uh, research, ontwikkeling... Uh, uh, kennisvermeerdering, ja. volharding centraal staat. Ja. Maar goed, uh, het bedrijfsleven zegt dan... Uh, ja, lastenverzwaringen helpen gewoon niet. En de lasten zijn gewoon de afgelopen jaren telkens verzwaard. Dat moet u als liberaal toch ook aanspreken, dat geluid? Uh, als ik kijk naar, naar, nog even naar een, naar een uh, uh, rapport... dat uh, een tijdje terug aandacht heeft getrokken... van het World Economic Forum... waarop wij van, acht, uh, uh, van vijf naar acht zijn geduipeld... geduipeld ja? dan blijkt daaruit dat de, meest, de grootste obstakels... die zijn welke, uh, welke voortdurend genoemd worden. Ja. Een uh, rigide arbeidsmarkt... Belastingdruk, Daar heeft u het. En vooral ook bureaucratie en regeldruk. En ja. dan, uh, niet in de laatste plaats, want dat speelt natuurlijk in grote, grote mate... de kapitaal, de kredietverstrekking aan het, uh, uh, aan het bedrijfsleven... en dan in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf. Ja, en op al die punten gaat het niet echt goed? Op al die punten gaat het niet echt goed. En ik, ik ben dus buitengewoon benieuwd of uh, uh, in de uh, begrotingsstukken die ik nog niet ken... Uh, of daarin inderdaad een, die, die, die ambitie van de overheid om op kennis, innovatie technologie voorop te lopen... of ja. die ambitie daar meer in... tot uitdrukking komt ja. dan tot nog toe het geval is. Maar meneer Rosenthal, dat roepen ze telkens. De vraag is wat er in de praktijk van terecht komt. En als ik nou kijk naar het draagvlak... voor het kabinet, ook uh, uh, belangrijk... voor het uh, herstel van vertrouwen... in de economie, ook in het bedrijfsleven... en ook in die topsectoren waar u het over heeft... ja, dan is dat vertrouwen... niet erg hoog. Als 80% van de Nederlanders... denkt dat dit kabinet... er geen, uh, geen, uh, niks klaarmaakt, laat ik het netjes zeggen... Uh, en het vertrouwen... in de premier super laag is... Uh, ...en van uh, de steunpilaar in de Tweede Kamer... ...van Diederik Samsom zo nodig nog lager. U, wil, u loopt lang genoeg mee... ...ook in de politiek, ook als vertrouweling van Rutte... ...om te weten dat dat grote zorgen baart, toch? Dat baart grote zorgen. Laten we, laten we wel aan de andere kant... ...het volgende vaststellen met elkaar. Uh, het gaat erom dat... Uh, ...kijk, wij, wij zitten nu... Uh, wij zijn nu de achttiende economie ter wereld. Yeah. En we hebben een exportpositie die enorm sterk is. Hè. Twee derde van onze, van onze nationaal producten ongeveer wordt in de export uh, uh, wordt die, uh, verdiend. Yeah. En we hebben een aantal enorme sterke trekkers. Daar hadden we het al over. In die regio's yeah. enzovoort enzovoort. Yeah. En we hebben goede tot sterke universiteiten. Vijf in de top honderd. Yeah. Wat, wat, wat dus nu speelt is dat de dat het niveau waarop wij acteren in de wereld eh, bijzonder hoog is... Dat heb ik ook steeds gemerkt in de afgelopen jaren. Waar ja. je ook maar komt, kom je Nederlandse bedrijven tegen, et cetera, et cetera, et cetera. Ja. Ja. En waar het nu om gaat, is om dat stapje verder te zetten. Ja. En, en daarbij hebben we in elk geval vergelijkingsmaten, ja. internationaal. Ja. Bijvoorbeeld, wij besteden in Nederland... Al wil ik het niet alleen maar over die centen hebben, het gaat ja. ook over mentaliteit. Ja, ja maar goed, besteden, eist, dat vertrouwen in van belang. Wij besteden in Nederland besteden we ongeveer 2 van ons uh, nationale product aan die research en ontwikkeling... Hè? En, en, en, en aan innovatie. Ja. In een land als Korea is dat 4%. En ja. als je dus ook kijkt naar die ranglijsten... dan zie je dat die landen die uh, extra impulsen geven aan die innovatie... Ja. dat die het snelste weer uh, naar boven komen. Goed, dat is vast ook uw boodschap vanmiddag. Uh, want na de troonrede spreekt u een gezelschap van ondernemers toe... in de Haagse Kamer van Koophandel. Met een soort van eigen troonrede, zal ik maar zeggen. Nou, dat... Dat vind ik uh, mooi gezegd, maar het is gewoon even... en uh, bijpraten op uh, hoe ik er tegen aankijk... vanuit vooral ook die, die noodzaak om de innovatie stevig aan te zetten. Hebt u nu ook gedaan. Hartelijk dank. Oeriozentaal.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 80 procent, dames en heren, van de plastic soep in zee... komt van straatafval. Dat weten we omdat er één iemand is die dat meet. Verslaggever Sander Bartling zocht hem op. Nou, uh, het is gestart. Dus uh, we kunnen nu uh, de, de, de, de landvastjes losmaken en dan uh, kunnen we gaan. Oké. Okay. Ja. ja. Aan boord van de Blauwe reiger, het geleende laboratoriumschip van Gijsbert Tweehuizen. Onderzoeker en wereldverbeteraar. Hier zie je bijvoorbeeld zo'n plekje, daar zie je dus de plastic flessen liggen. Want Tweehuizen is de eerste ter wereld die onderzoekt hoe dik de plastic soep is die onze oceanen bevuilt. En die soep begint al op 3-4. liggen, zie je dat? Ja. ja, de hele oever is bezaaid met, uh, met uh, zooi. Ja. En als je ergens wat kale takken ziet, ja, ja. rondom een boom, dus die hangt in de boom zelf, zie je daar onderaan, daar hangt, daar hangt plastic folie. Ik grijp even terug op de brug. Volgens mij zie ik de Sint-Pietersberg in de verte. Ja. Waar zijn we nu? We varen nu in feite in de richting van Maastricht. En uh, dan heb je links uh, België. En uh, hier wordt ook uh, door Rijkswaterstaat worden hier de metingen gedaan over de waterkwaliteit van, uh, van de Maas. Ja. Maar u doet eigenlijk wat Rijkswaterstaat nalaat, de hoeveelheid plastic meet in de Maas? Ja, Rijks, ja, Rijkswaterstaat doet dit niet. En dat komt eigenlijk omdat ze daar ook geen, uh, ja, geen wettelijke opdracht voor hebben. Dat is eigenlijk het uh, probleem van het zwerfafval. Uh, er is geen wettelijke regeling die uh, dat eventueel zou, zou verbieden... of uh, die dat als een soort belastende, milieubelastende stof heeft uh, aangemerkt. En daarom doet u het maar? ja. Oké, okay, we gaan op plastic vissen. Uh, we zijn intussen gestopt. Uh, naast de boot drijft een ponton mee met daaronder een net. Nou, je zit eigenlijk hier aan deze kant, zie je dus zo'n net wat uh, zeg maar de bovenkant van het, uh, van het water afschuimt. En daaronder, die kun je opklappen, zit er net wat uh, het uh, materiaal, dus de plastic uh, vangt wat uh, onder water zit. Ik ben benieuwd, laten we het net uh, ja, ophalen uit de vissen nu. Ja. Nou, hier zie je het al, hè. hier zie je dus dat er ja, natuurlijk een hele hoop blaadjes in zitten. Ja. En uh, daartussendoor zie je ja, grote stukken plastic, kleine stukjes plastic, microplastic zoals we die noemen. Hoe vol is die rivier? Uh, nou, als je nu kijkt naar de hoeveel, hoeveelheid uh, van plastic deeltjes die er in een vierkante kilometer op zee ronddrijven, hè, op de, de, de plekken waar die plastic zoek zit, dan is uh, elke 24 uur heeft de Maas daar een vierkante kilometer bij gestopt. Een vierkante kilometer, ja. Dat is hartstikke veel. Ja, dat is, is echt veel. Waar komt dat spul vandaan dan? Ja, dat komt uh, vooral echt voor. Uh, nou, de schattingen zijn dat uh, dat wat er in zee zit, dat komt voor 80% vanaf, uh, vanaf het land. Meten is weten. Wat twee huizen in de Maas doet... moet eigenlijk in alle grote rivieren van Nederland en Europa gebeuren. Alleen zo kunnen we een indruk krijgen van de omvang van de plastic soep. En er iets aan gaan doen. Maar tot nu toe is Tweehuizen de enige die meet. In een geleend bootje in zijn eigen vrije tijd. Ik zit nu een beetje aan het einde van mijn carrière. En ik denk van ja, ik ben de zestig inmiddels gepasseerd. <lacht> dus ik denk van ja, als ik er nog zinvol bezig wil zijn... en iets wil bijdragen aan deze samenleving en aan deze wereld... dan uh, waarom niet? En ik motivatie voor heb om het te doen, dus... Ja. Vandaar. Ja. U heeft vroeger bij DSM gewerkt, ja, als ik het goed ja. werkte. En in de, in de verpakkingsindustrie. Ontwierp u dan die plastics die u er nu uitvist? Uh, nou, niet echt ontwerpen. Maar ik keek vooral naar de, het gebruik van de verpakkingen. Hoe sterk moet dat dan zijn? Uh. U doet nu dit. U werkte vroeger bij de verpakkingsindustrie. Is dat ook voor een gedeelte misschien uit schuldgevoel dat u daar vroeger werkte? Voelt u zich mede verantwoordelijk voor de troep? Uh, nou. Ja, nou ja, ja misschien, ja, mede Ik ja. denk, denk het wel. Schuldig niet, want uh, ja, dat is een, een, iets waar ik altijd moeite mee heb gehad. Van, uh, het is niet de industrie die uiteindelijk een, een flesje weggooit. He, dat is de eigenaar die dat doet. Die bepaalt, gooi ik het in. En dat is een cruciale, cruciale beslissing: gooi ik het in de vuilnisbak of gooi ik het op straat. Da, daar begint het, het, het, het hele verhaal mee. En daar heeft de industrie geen, geen, geen, geen rol in, in die beslissing. Dan nou vraag ik me toch nog iets af. 80% van die plastic soep is afkomstig van wat de mensen gewoon weggooien uh, op straat. Maar dan komt ook weer dat opgeheven vingertje. Ik heb het idee dat veel mensen daar allergisch voor zijn. Van uh, ja, hoezo moet ik dat opruimen? Uh, ik scheid toch al plastic? Als ik het over schijt heb. Uh, <lacht> <lacht> Hoe lang is het geleden dat wij gewoon op normaal vonden dat we op straat gingen scheiden? Of uh, het rookgedrag, hè? dat is ook al enorm veranderd. Als je een oude televisieprogramma ziet van de 70e jaren, dat ziet iedereen werkelijk met een sigaret in zijn mond op de televisie zit, dat kun je je nu niet meer voorstellen. Nou, dat zijn hele langzame cultuurveranderingen die in feite hiermee ook moeten gebeuren. Over 10, 20 jaar zullen wij hierop neerkijken, hoofdschuddend van dat we dat deden. Ik hoop het. Morgen. Plastic afval op het strand is een dodelijk gevaar voor dieren. Moet je kijken, dat filter van die sigaretten. Dat, dan denk je toch, dit is een klein visje. Nou, dit is echt funest. Ja, hoort u morgen in een nieuwe bijdrage van Sander Bartling. En vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom... via goedemorgennederland.nl. Straks het protocol van, het, van de eerste troonrede van Willem-Alexander. En nu is het Hier is Iris Martsmeets. Op sportgebied, en ik blijf me vol overgave bewegen in dat speelveld... ...vielen afgelopen weekend nogal wat zaken op. Daar was de bijna wonderbaarlijke winst van de Amerikaanse wielrenner Chris Horner... ...in de Vuelta a España. De redelijk onbekende, zeer apart fietsende Horner... ...heeft een bijzonder watermerk ingebrand gekregen. Hij is de oudste winnaar van een grote wielerronde. Hij is bijna 42 jaar oud... In de cynische, bijna onbeschofte manier van het volgen van succesvolle renners en of prestaties wordt de Amerikaan als verdacht beschouwd. Ik? Ik heb mijn twijfels, maar geef hem wel het voordeel van die twijfels, want niets van oneerbaar gedrag is immers bewezen. En leven we nog steeds niet in een wereld waar schuldig zijn dan pas kan worden uitgesproken als het bewezen is, dan pas mag een rechter uitspraak doen straatgerecht is hier niet van toepassing en levert gevaarlijke meningen op. Het golfspel, of moet ik zeggen de golfsport in Nederland, kreeg een flinke opleving door de winst van de jongeling Joost Luijten tijdens het natte KLM open. Niet dat we in ons land nu met z'n allen ineens golf willen gaan spelen, want onze overigens onterechte houding ten opzichte van deze sport zal hetzelfde blijven. Luiten bewees echter wel dat je als gewone Hollandse jongen een end kan komen in deze boeiende sport, die wij op een of andere manier altijd met een bekakte stem benaderen. Waarom weten we zelf niet, maar we doen het. Het derde deel van deze bijna heilige triptiek is de prestatie van de Nederlandse honkbal international Vladimir Balantin. Hij brak afgelopen zondag in de Japanse profcompetitie het bijna onbreekbare record van 56 geslagen homeruns van de beroemde Japanse honkballer Saruharu O. Oh. Balantin slaat 57 keer de bal over het hek en wordt in Japan bewierookt als een van God gegeven slagman. Hij komt van Curaçao en is een trots en zeer sociaal lid... van de Nederlandse Nationale Hongbalploeg. Zijn record zal nauwelijks de Nederlandse sport... en journalistieke wereld halen... maar was in Japan en in de USA groot nieuws. Zoals sport dat soms kan zijn. Het is een momentopname en niet meer dan dat. Horner, Luiten, Ballantien. Volgende week weer andere namen. Maar het is wel boeiend. Bart Smeets. Morgen in het ochtendhumeur van Koos Postema. Douwe Bob. korte versie van You Don't Have to Stay van Douwe Bob. Het is vijf voor half elf, u luistert naar de Caro op Radio 1. Vandaag de eerste prinsjesdag dus, waarop koning Willem-Alexander... de troonrede uitspreekt. En net als bij zijn moeder, prinses Beatrix, nu geldt een strikt protocol. En dus gaan we te raden bij Henrik de Groot, protocoldeskundige. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er veranderen? Behalve ja. dan wat we al weten, twee, twee stoelen op het podium... En, <lacht> <lacht> en dat Maxima erbij zit, maar protocolair. Nou, daar veranderen ze niet te veel in, want de koning is de gast bij het volk, dat we zeggen bij de volksvertegenwoordiging. En eh, de, dat betekent dus dat de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer eh, als hier gast gastvrouw optreden en eh, daar voegt de koning zich naar... Juist. Nou, Zoals is het... we dat zelf ook doen als we ergens te gast zijn. Ja, dat is waar. Maar hij is koning. En nou ja. willen we met z'n allen graag, althans de overgrote meerderheid van de Nederlanders... wil graag een koning. Nou, kijkend naar het buitenland... zitten die koningen altijd in een uniform op de troon. Nou is de troon al geen troon. En dan komt de koning ook al niet in uniform. Nee, maar dat is omdat uh, onze koning, ons staatshoofd... geen militaire functie bekleed in vredestijd. Maar hij heeft wel een uniform. Hij heeft er wel een. En hij is natuurlijk ook... ook uh, uh, Oud eh, marineofficier, landmachtofficier, noem maar op. Maar eh, de code is dat de koning niet in uniform optreedt. Nee, en dus komt hij in een jaket? Dus komt hij in een jaket. Net als de minister-president? Precies. En Ronald want, Plasterk? Ja, want dat is de, zeg maar de bedrijfskleding voor topfunctionarissen in ons land... bij officiële gelegenheden. Ja, is het niet een beetje saai eigenlijk? <laughs> ja... Uh, maar ik denk dat degenen die uh, pacifistisch georiënteerd zijn... dit toch wel heel plezierig vinden. Ja, bent u dat? Nee <laughs> hoor. <laughs> zeg, straks komt hij ook nog gewoon met de auto. Nou, ik denk dat dat nog wel even zal duren. Want uh, wat dat betreft houdt de koning... Uh, ook al is het geen protocolfetisch, zoals hij zelf zei... toch wel van, van uh, ja, enig, enig vertoon. En ja. Ik denk ook dat, uh, dat een hele hoop mensen toch zouden missen. Nou is het natuurlijk, uh, wachten op de verspreking, lever de koning in? Ja, ja. <laughs> ja. Nou, ik denk dat dat niet gebeurd wordt. Nee? Nee, nee. Ik, ik hoop dat de koning zelf, want het is natuurlijk best een hele uitdaging... om het maar in zo'n moderne term te zeggen, om zo'n troonreden te houden. Want het is, het is wel 12, 15 minuten, ben je het centrum van de aandacht. Met al die camera's op je en dat... Uh, dan moet je dus heel goed voorbereiden zoals zijn moeder dat ook deed. Die was ja. een week van tevoren al bezig. Ja. Zoals als Lubbers ooit is schreef over haar... ...dat de koningin was wel eens wat ongeduldig en vroeg daar snel wat teksten... ...want ze wilde zich grondig voorbereiden. Maar hoe deed ze dat dan? Uh, nou, zij, uh, ze kreeg dus de teksten... Uh, als hij niet goed liep, dan werd er nog wat zeg maar, aan de formuleringen getornd... zodat het wel goed liep. Ja. En eh, die las hij dus heel veel over. Juist. Ik zal uh, niet zeggen dat ze hem uit het hoofd kende, maar toch wel, ja. Hard lezen dat... zoals een acteur dat doet met een script. Zoals een acteur dat doet met, een, uh, met zijn script. En gewoon zorgen dat je, dat je de goede loop erin hebt. Want ja. uh, de, waar het om ging is... komt de formulering goed over... begrijpen mensen de boodschap die erin uh, zit. En, ja. en daarin en de was het natuurlijk heel perfectionistisch. Ja. En ik, ik, heb, ik krijg de indruk dat... Willem-Alexander wat vergevingsgezinder is. Om dat overigens, als de koningin in het verleden... en de koning dus straks dat papier op zijn schoot heeft... die enorme stapel die overigens meestal krom staat... omdat ze als een rol naar binnen wordt gedragen... Uh... Nee, dat is omdat het katoenen uh, het is. Ja, dat zou ik vragen. Want het, oh. is, want het ritselt <laughs> nooit. Het komt omdat het papier van katoen is. Ja, het papier is van katoen. En uh, ik denk dat het de rolvorm krijgt... omdat de ceremoniemeester hem als een rol draagt... Uh, dus eigenlijk moet je een plat dragen in een map. Want dan denk ik dat het ook makkelijker is voor de koningin... of dan nu dan voor de koning om hem ja. te lezen. Juist. Uh, laatste vraag. Uh, het paard van koningin Beatrix, uh, destijds Benito... Ja. reed altijd mee in het span van de Gouden Koets. Nee, niet oh, in het span en, maar, van de Gouden Koets. Maar, maar, maar volgens mij reed hij mee en werd dus bereden door het stalmeester. Heeft Willem-Alexander ook een paard? En zo ja, wie zit daar dan op vandaag? O oh jee, nou vraagt u me allerlei paleisgeheimen. Dat, dat weet ik niet. Weet wel oh. dat hij dat graag paard rijdt. Ja. Maar of uh, die traditie van uh, zeg maar, uh, het paard van het staatshoofd ja. in de stoet ook wordt voortgezet. Dat moeten we nog even afwachten. Gaan we straks zien. Rond half één uh, te zien en te behoren. Te beluisteren hier op deze zender Radio 1. Henrik de Groot, hartelijk dank. Dat doet En veel plezier vanmiddag. Ja. Einde van deze uitzending, dames en heren. En meer informatie vindt u op kro.nl. Door het begens kwam al binnen met risselend papier, niet van katoen. En dat geldt waarschijnlijk ook voor het papier van Jeroen Wielert in de bus. Of oh, ook Naida. Ja, Naida. Goedemorgen. Ja, kijk, misschien krijgt Jeroen wel katoen en papier, maar ik zeker niet, uh, Sven. Nou, in Den Haag, Sven, vandaag de Hoedjesparade. Bij mij hier in de bus, een paar uur rijden van Den Haag, namelijk in Venlo. Geen hoedjes, wel boze burgers uit Venlo. Boos op Den Haag. En ja, zij krijgen straks van mij volop een half uur lang het woord in lijn 1 van de NTR. Dit is radio 1. Eerst nu het NOS Journaal met het fluwele stemgeluid. Dan maar van het In augustus zijn er fors meer woningen verkocht... dan in dezelfde periode een jaar eerder. Stijging bedroeg 19 procent, zo meldt het kadaster. Er werden bijna 10.000 woningen verkocht, vooral vrijstaande huizen. Begin deze maand meldde Makelaarsland al een stijging van de verkopen... en de NVM ook, die constateerde dat er weer leven in de brouwerij is. Ajax spant samen met twee supportersverenigingen... een kort geding aan tegen de gemeente Eindhoven. Ze willen dat de supporters van Ajax... naar de wedstrijd van komende zondag tegen PSV kunnen in Eindhoven...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 En het Filipijnse leger heeft op het eiland Mindanao meer dan 100 gijzelaars bevrijd. Werden volgens het leger door moslimrebellen als menselijk schild gebruikt. De uitgeputte gijzelaars worden met bussen uit het frontgebied weggehaald. Hoeveel burgers er nog worden vastgehouden, dat is niet bekend. En dat zijn de hoogpunten. Nog steeds verkeersinformatie, Kees? Jawel Sven, twee pijpunten. De A10 bij Amsterdam, vanaf Amsterdam Business Park... tot aan niet niet meer, vijf kilometer. Na een ongeluk is daar de rijstrook dicht. En nog altijd file naar Europoort... vanwege die vrachtauto met pech bij Pernis. Twee kilometer file, de rijstrook is dicht. Dankjewel Kees, dank u wel thuis, dank u wel Dorald. Tot morgen allemaal, en hier komt Leida. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida, Orange. 7. Het is Prinsjesdag en volgens goed gebruik de dag van de mooie hoedjes, gouden koets en glimlachen. Ja, tien jaar geleden hield Zal een breed glimlachend het koffertje boven zijn hoofd... al was het de Champions League speker. Maar de winnaar zijn we al lang niet meer, want in Europa krijgen we een vette onvoldoende... en we delen zelf ook onvoldoendes uit. Volgens de recente peiling van TNS-Nipo heeft nog maar 12% van de kiezer vertrouwen in deze regering. Mijn vraag aan u is dan ook, kunt u uitleggen waarom u het niet meer ziet zitten... Of behoort u tot de 12% die nog wel vertrouwen heeft in Den Haag? Bel ons en laat het me weten. 0800-1121. Mailen kan lijn1.nl of twitteren hashtag lijn1. Heeft u nog vertrouwen in onze regering of niet? Dit is Lijn 1. De tegenpartij is van jou en van mij. Tegenpartij, Daar horen we bij. En dat lijkt wel een heel groot van de Nederland te zijn. Het lijkt wel alsof nu heel Nederland lid is van de tegenpartij. Want nog maar 12% draagvlak heeft het huidige kabinet. Ik sta met de bus van lijn 1 in Venlo. En we staan voor de deur van een café dat al meer dan 300 jaar oud is. Café De Hazenwind hier in Venlo. En bij mij in de bus boze, maar ik moet zeggen erg betrokken burgers die geen vertrouwen meer hebben in de huidige regering. En dat zijn Natasja Peters, Modi's Hintze, Hen van Rooij... en straks komt er nog binnen Petra. Hen van Rooij, eigenaar van dit café dat al meer dan 300 jaar oud is. Hoe lang blijven jullie nog bestaan? Dat ligt een beetje aan de regering. Hoe verder zij in Nederland uitmelken, hoe minder klanten er te komen... hoe minder omzet. En op een gegeven moment moeten de deuren dicht. Dus hoe lang gaat het duren? Is dat een angst of is dat echt realistisch? Het eh, is een angst... Een uh, beetje gebaseerd, realistisch. Maar ja, de blik naar de toekomst is niet rooskleurig in Nederland. U ligt wakker? Nou, in de uren dat ik uh, slaap, slaap ik, want ik maak lange dagen. En hier in het café, bij u, stamtafel. veel mensen die hier komen zijn bezig met politiek? Ja, ze zijn bijna allemaal bezig met, met de ellende die deze regering in het voorzaken is. En wat is die ellende dan precies? Ze zijn het zat om te bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. De oneerlijke concurrentie. Het weggooien van het geld in Europa. Bodemloze putten. Dat zijn eigenlijk zo'n beetje de uitspraken van onze klanten. Ja. En zijn dat de uitspraken dan? Want als u het zegt, denk ik, oh ja, allemaal uitspraken. Maar dan denk ik, hoeveel mensen weten wat het nou precies is? Ze worden een beetje voorgelegd door de media. En daar gaat zijn eigen verhaal aan uit. Ja, dus jullie praten elkaar gewoon een beetje na hier in Venlo. Ik denk overal. Want wat, wat, wat wij van de media krijgen, daar kan over gepraat worden. En wat er daadwerkelijk gebeurt, achter de deurtjes in Den Haag, dat weet geen mens. Maar als u dat zo zegt, denk ik, wat krijg je dan van de media? De media, en daar hoor ik en mijn collega's natuurlijk ook gewoon bij. En wij geven u het idee dat het heel slecht gaat in dit land? Het gaat ook slecht in dit land. En dat krijgen we dus ook te horen via de media. Ja, Weet u, ik ga het gewoon zeggen. Ik zit u aan te kijken en dan denk ik, nou, allemaal leuk wat u zegt. Maar wat zegt u nou eigenlijk precies? Ja, ongeveer wat daarna ook zegt, niks. <lacht> <lacht> klopt dat of niet? Want ze zeggen een half uur heel veel en uiteindelijk komt er niks uit. Ja. Dus u zegt gewoon niks. Ja, hetzelfde als wat daarna zegt, weinig. Zit ik hier in een bus vol met mensen die niks zeggen? Ik vraag het aan Maurice, uh, sorry, uh, ja Maurice Hinsen. Of zeg jij wel wat? Nou, schil is heel afhankelijk van de vraag. Maak je je zorgen? Uh, behoorlijk, ja. Waar maak je je precies zorgen over dan? Um, nou ja, goed. Um, uh, ik ben gewoon op zoek naar werk. En, um, uh, ja, goed. Ik heb nu onlangs een, een opleiding gedaan. Uh, maar het perspectief op werk is gewoon uh, vrij gering. Hoe oud de... ben je en wat voor opleiding heb je gedaan? Uh, ik ben 38 jaar. Uh, onlangs heb ik de opleiding Fiscaal Recht gedaan. Aan de universiteit? Juist. En uh, nou ja, het is gewoon heel erg moeilijk om, uh, om aan een baan te komen, want iedereen weet als je op een gegeven moment aan de uh, consumentenbestedingen uh, komt, uh, dan gaat je op een gegeven moment langzamerhand en, uh, alles en iedereen uh, knagen. Ja. En de vraag naar producten zal uh, steeds geringer worden. En, nou, de, de, ook de vraag naar dienstverlening was steeds geringer. Dus op een ja. gegeven moment. Uh, maar jij, jij bent dus hoog opgeleid, universitaire opleiding, 38 jaar oud. Ja. Hoe lang heb je al geen baan? Um, twee jaar. Twee jaar. En wat voor baan had je daarvoor? Uh, toen werkte ik nog bij, dat was mijn laatste baan bij. Uh, uh, ik wou een uh, eigen kantoor beginnen als uh, fiscalist samen met een uh, partner. Ja. Ja. En het ging niet door? Nee, want mijn paard, de partner, dat was dan mijn eigen vader... die uh, overleed uh, vrij plotseling. Ja, dan ga ik eens even heel cruis zeggen. Maar daar kan de natuurlijk niks aan doen. Um, nou, mijn, een van mijn laatste woorden uh, van mijn vader was... Uh, en nu ben ik het staat, en nu gaan wij eens een keer aan onszelf denken. Nou, Daar was ik niet zo blij mee met die uitspraak. Want uh, ja, je doet het eigenlijk wel allemaal uh, samen. Uh, maar... Um, ja, als je op een gegeven moment. Uh, yeah, uh, ook weer aan de zelfstandige aftrek uh, wilt komen. Uh, ja, dan hebben de zelfstandigen eigenlijk ook geen uh, bestaansrecht meer. Ja. Ik noem maar een voorbeeld. Uh, overal uh, wordt er bezuinigd. En op een gegeven moment. Uh, ja, dan uh, zit het water. Het, de, de, de hele bevolking aan de lippen. En wa wat stem jij? Uh, SP. En dat. Ben je een oude SP-stemmer? Stem je altijd SP? Nee, eigenlijk pas uh, sinds 1 à 2 jaar. Wat stemde je ervoor? Uh, CDA. CDA. Ja. Dus van het CDA overgestapt naar de SP. Ja. En waarom? Het uh, was eigenlijk uh, een vrij lang verhaal. Maar op een gegeven moment, uh, ik wou eens keer ooit iemand helpen met de campagne. En uh, hij gaf mij om de CDA-campagne. Het een CDA-campagne. En hij gaf op een gegeven moment aan dat het eigenlijk maar om één ding ging. Dat was uh, eigen, eigen, eigen belang. En toen ben ik gaan nadenken. Van gaat het wel om eigen belang? Is dat wel de oplossing voor. Uh, voor, uh, voor de grote voor grote problemen? Voor, ja, voor de allergrote problemen. op een gegeven moment uh, nou, heb ik een heel stuk voor mezelf geschreven, nooit gepubliceerd verder. En, maar, maar het ging om, om de waarde van het eigen belang, van het algemeen belang inzien. Dat vind jij? Ja. Maar die meneer van het CDA, dus die, die meedeed in die campagne voor het CDA, die, ik begrijp dat die man zoiets had van: nou ja, het gaat om mijn eigen belang. Het ben je, gaat onderzoeken. Maar zeg je, gaat het het grote CDA om het eigen belang of om het algemeen belang volgens jou? Nou, het gaat niet om wat omgeving het CDA gaat vinden, maar het gaat omgeving om hoe ik ben gaan staan in het leven. En van daaruit ben ik dan verder gaan borduren. Ja, maar als verder gaan denken. En toen mee gaan stemmen op, op de SP. Zeg je daarmee de SP staat veel meer voor het algemeen belang dan, de, dan het CDA? Ik denk wel dat het uh, SP bijna voornamelijk het collectief belang uh, behartigt. Althans, dat is hun streven. Okay. Ook een SP-stemmer in de bus, Natasja Peters. Natasja, hoe lang stem jij al SP? Um, ik heb uh, zeg maar vanaf mijn 18e ik stemmen. Ik heb één keer anders gestemd. En vanaf die tijd eigenlijk enkel alleen SP. En jij bent nu? Ik ben nu 32. Dat is een heleboel uh, jaar. Ja, klopt. Ik hou dat niet voor, hoor, zoveel jaar maar op één en dezelfde partij. Nou, ik heb zoiets als uh, de standpunten van een partij, uh, ik me daar het beste in kan vinden. En die blijven eigenlijk gelijk met mijn eigen mening voor het groot gedeelte. Ja, waarom ja. veranderen dan? En wat zijn die standpunten? Uh, uh, uh, nou, voor mij uh, zeer belangrijk is dat het een partij is die betrokken is bij het volk. En die dus ook buiten verkiezingstijd bereikbaar is voor het gewone volk. Dat is eigenlijk mijn speerpunt. Ja, en voordat je SP ging stemmen die ene keer dat je het niet deed, waar heb je toen <laughs> gestemd? Nou, dat was eigenlijk onder invloed van mijn toenmalige schoonvader uh, heb ik PvdA gestemd. PvdA? Ja. En daarna dacht je, dat doe ik niet meer? Nee. nee. En uh, Natasja, jij bent 32? Ja, klopt. Moeder van vier kinderen? Klopt. Werk je? Nee, op het moment niet. Op het moment ben ik ook werkzoekende. Ja, en wat voor werk deed je daarvoor? Ik heb uh, altijd callcenterwerk gedaan. Dus en ja, na de komst van de kinderen wordt het natuurlijk wat lastiger om uh, daar opvang voor te zorgen. En heb ik op een gegeven moment voor mijn kinderen gekozen. Ja. En nu dat zij wat ouder uh, geworden zijn, ben ik weer op zoek naar werk. En hoe gaat dat? Heel slecht op het moment. Ja. Want op het moment krijg je natuurlijk, omdat je enkel alleen callcenterervaring hebt. en uh, verder niet echt veel uh, diploma's. en toch al 32 bent. Uh, krijg je vaak te horen van uh, te oud. Te oud? Ja. ja. Hey, en ben jij boos? Toen hey. kondigde aan, ik heb een bus vol uh, boze mensen. Is dat nou, zo? Ben jij boos? Boos is misschien een verkeerd woord. Ik ben eerder teleurgesteld en ik maak me zeer veel zorgen voor de toekomst. Met name ook voor mijn kinderen. Want uh, zeg maar de ouderen van ons die hebben een land opproberen te bouwen. Wij zijn er nu mee bezig met opbouwen. En het wordt alleen maar afgebroken. Wat is er dadelijk over voor de kinderen? Ja, en door wie wordt dat afgebroken? Door het huidige kabinet. Ja, maar kun je dan... Ook dat is weer zo'n mooie zin, hè. Het wordt afgebroken. Maar wat is dat dan? Uh, bijvoorbeeld, uh, mensen hebben hard gewerkt... en hebben een pensioentje opgebouwd, et cetera. En nu door de bezuinigingen en uh, de regelgeving... en uh, het beleid wat uh, zeg maar Rutte uitvoert... wordt het allemaal te niet gedaan. Ja. Geen vertrouwen meer in Rutte? Absoluut niet. In de bus ook aangekomen. Intussen trekt nog even haar jas uit Petra... Oh. Ja, Petra. Ja. Petra, hallo, welkom. Op wie stemt u? Ik ben een VVD-stemmer altijd geweest. Maar dat zal ik nu niet meer doen. Want? Nou, ik, vind, ik ben het met mijn buurvrouw eens. Ze maken het kapot. Ze maken Nederland kapot. Ze maken Nederland kapot. Ja. De P van de A en VVD, ik ben geen stemmer meer op hem. Ja. En hoe merkt u dat, dat ze Nederland kapot maken? Nou, haal nog wat meer buitenlanders naar binnen. We hebben allemaal broertjes en zusjes. Maar ze gaan ook nog stiefbroertjes en broertjes en zusjes naar binnen halen. Terwijl we ze niet nodig hebben, vind ik. En wie zijn Onze eigen we... kinderen moeten aan het werk en niet de buitenlandse kinderen. Onze Zo eigen denk. kinderen moeten aan het werk ja, en niet buitenlandse kinderen. Ja, natuurlijk. Kinder? Wat is de toekomst van ons kinderen? Wat is de toekomst van ons kleinkinderen? Ze moeten leren, leren, leren, maar ze komen niet aan de bak. Wat voor toekomst? Op wie stemt u? Nou, ik zal het nou niet weten. Ik zal het nou niet weten. Maar op wie heeft u gestemd vorige keer? VVD. VVD? Ik heb altijd een VVD gestemd. Maar ik trek nu meer naar Wilderskamp. Maar dat, ook dat vind ik eigenlijk niet goed. Want? Ja, want hij brengt het niet hoe hij het moet brengen. Dan moet u even uitleggen. Moet ik dat uitleggen. Hij is het in ieder geval met u eens dat we minder stiefkinderen naar binnen moeten halen. Dat, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Maar hij... hij, hij net wie die uitspraak, wat hij heeft, kop voor de taxi, ja, dat vind ik dat, dat stelt nergens op. En dat er ik bezuinigd moet worden, ben ik helemaal mee eens. Maar je moet het niet kapot bezuinigen. Ja, en waar moeten we wel op bezuinigen? Want u zegt dat we moeten we bezuinigen, ben ik het mee eens. Ja, waar moeten we wel op bezuinigen? Ik zou zeggen: op auto's hebben we niet allemaal nodig. staan er tegenwoordig twee, drie voor de deur, is niet nodig. Dat we daarop gaan bezuinigen, oké. Okay. Maar niet op de werkgelegenheid van de mensen. Ja, en om die werkgelegenheid, om ervoor te zorgen dat Natasja, bijvoorbeeld, die naast u zit, en Maurice, die tegenover u zit, wel een baan hebben, moeten we geen buitenlanders meer het land inlaten. Ik zeg niet dat er geen binnenkomen. maar niet zoveel. Maar niet zoveel. Hen van Rooij, eigenaar ja. van dit café, ondernemer. Ja. Op wie stem jij? PVV, ik heb altijd VVD gestemd. Maar er was, op een gegeven moment kwam PVV op. Dan ben ik naar de PVV overgestapt. Maar waar ik, ook met Peter was, waar ik nu moet stemmen, mag Joos weten. Ik maar als ik dat even dus als ik dat hoor, als je zegt, ik heb een VVD, van de VVD naar de PVV. En nu denk ik, waar moet ik op stemmen? Ja. Heb je geen vertrouwen meer in Wilders? Uh, in de hele politiek niet. Dus ook in Wilders niet? Ook in Wilders niet. Want of je nou door de kat of door de hond gebeten wordt, je wordt er alle twee gebeten. Maar ze hebben alle twee, uh, of alle partijen, hebben hun eigen campagne. En wat blijft er van over? paar weinig. Het is een beetje hand, handje klappen. Doe jij dit? Gun ik jou dat? Gun jij mij dit? Mag jij dat? Dus Wilders is Den Haag geworden. Dat Den Haag wat hij zo hekelt, is hij zelf ook? Is hij ook geworden. Alleen zijn uitspraken die zijn nog rek uit, rek aan. Ik hou wel van die mentaliteit. God, ik, eh, als ik het op mijn tong heb, dan gooi je er ook graf taal tegenaan. doet Wilders ook. Het is duidelijk, begrijpende taal. Er zijn veel mensen die kunnen daar niet tegen kunnen. En er zijn ook veel mensen die kunnen dat waarderen. Dat blijkt denk ik ook uit het aantal zetels. Kun jij dit tegen? Ik kan het goed tegen. Ja. Maar, wat, maar wat levert het op? Want uiteindelijk ben je toch teleurgesteld in Wilders. Uh, ja, hij is ook wisselvallig. Hij is eigenlijk van, van redelijk rechts naar redelijk links gegaan. Uh, geef eens een voorbeeld. Waarin vind je van dat is van rechts naar links? Ja, geef eens een voorbeeld. Er zijn zoveel dingen die hij eigenlijk ook in de laatste jaren veranderd heeft van mening. Dat hij toch naar de andere kant gaat. Ik wil niet zeggen naar de sociale kant. Maar naar. Uh, ik heb bijvoorbeeld de kieswijzer ingevuld. Even kijken waar ik naartoe kwam. Nou, PVV kwam bovenaan. En het rare ervan was. gewoon links als tweede plaats. Nou, dat is een koe van varken. <lacht> Jij bent ook weer toevallig. Ja, dat is een koe van varken. Maar als je dan de vragen leest. en je gaat je persoonlijke mening erin willen. komen die heel dicht bij elkaar. En GroenLinks is niet veel veranderd van zijn standpunt. Dus de PVV is veranderd van het standpunt. Okay. Ga je GroenLinks stemmen? Nee. nee. Dat niet. Ik praat zo verder met jullie hier in de bus vanuit Venlo. Hebben we nog vertrouwen in Den Haag of niet? Maar eerst naar de telefoon, Pim Smit. Goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar. Ik hoop dat ik goed te verstaan ben. Ja hoor. Uitstekend. Ja, waarom is de burgerprotest eigenlijk uh, de titel van dit programma volgens mij? Ja. Um, er is in de afgelopen decennia natuurlijk al het een en ander gebeurd uh, in Nederland, in de Nederlandse politiek, maar natuurlijk ook uh, voor wat betreft Europa. En ik denk dat, uh, en een van de, de mensen die in de bus zitten net het al hebben gezegd, uh, de mening wordt gevormd in de media, of vanwege, vanuit de media. En er is natuurlijk in de afgelopen jaren heel veel ruimte geweest voor populisme. En uh, ik vind het ook heel erg interessant dat je daarom in de Venlo bent gaan staan, want uh, nou ja, Venlo staat bekend. Uh, uh, ik vind wel dat de burger inderdaad, uh, en dat komt door de media, maar met name door de politiek mm. en ook door de decentralisatie van overheid dat de burger op afstand staat van de politiek. De burger moet het hebben van wat in de media wordt rondgestrooid door mensen die gebruik maken van het feit dat iedereen onzeker is in die zin. Voor wat betreft de sociale zekerheid, de werkgelegenheid, de economische crisis die uh, om zich heen heeft gegrepen. Ja. En het feit dat Europa natuurlijk probeert om als uh, gemeenschap, als, economisch, uh, uh, als economische gemeenschap, een plaats in de wereld te veroveren. En dan moet je ingrijpen in uh, de sociale zekerheid. En daar kwam dan de crisis nog eens een keertje overheen. De banken hebben het gedaan ja en natuurlijk, neoliberalen in Europa, maar ook in Nederland, grijpen de kans om die broodnodige hervormingen te kunnen doorvoeren. Okay. En dat maakt mensen onzeker, want we ja. hebben het na de oorlog tot nu toe eigenlijk gewoon heel goed gedaan. Precies, voor het eerst dat we het weer niet goed doen. Pim Smit, dank je wel. En eigenlijk is de rode daad van wat je zegt ook, die kloof wordt groter. Maurice Hintzen stemt SP hier in de bus. Ja. Je knikt. Nee, ik ben het er niet mee eens. Je bent het er niet mee eens? Nee. Um, ik geloof dat het uh, afgelopen oktober was, oktober 2012, dat, uh, dat alle nieuwe leden van de SP de kans kregen om naar Den Haag te gaan om persoonlijk contact uh, te krijgen met de SP-Kamerleden. Ja. Nou, uh, ik leed gewoon me af, ik ben gegaan. Het was een echt geweldige dag en inderdaad, voordat ik het wist, uh, was je al aan de praat met, uh, met iedereen, maar ook met, met uh, de volksvertegenwoordigers zelf. Ja. En ja, dat, dat, dan kom je heel dicht in de buurt van. Uh, uh, kom je heel erg snel in contact met uh, de Kamerleden zelf. Als je eens een keer met een gevraagd... Gevra of je bent gewoon een beetje kwaad... en je gaat eens keer even mailen met, uh, met de SP... Ja. je krijgt binnen een week antwoord. Zelfs als, als je onder van nou van... antwoord is niet vereist... Uh, ja. krijg je soms even goed antwoord. Uh, af en toe heb ik het idee dat ze zich helemaal surfwerken... bij de SP in Den Haag. <laughs> dus ja, ik, dat beeld heb dus ik totaal niet. Precies, want nee. jij als SP-stemmer... Natasja, jij zei het eerder ook al... van die ja. Kloof. Ze zijn heel... Ja, je kunt makkelijk naar een SP-kamer ja. toe stappen. Ja, kijk, het is zo. Binnen de SP is die kloof niet aanwezig. Of ja, nauwelijks aanwezig. Maar ik, ik kan geen enkele andere politieke partij noemen waar dat niet ja. zo is. Dus daar wordt de kloof wel heel groot, natuurlijk. Okay. Maar heel leuk, hè? En dan denk ik van nou, hartstikke fijn, uh, Natasja. En uh, Maurice, jullie stemmen op de SP, een partij waarvan jullie zeggen de kloof tussen de burgeren en, uh, en de Kamerleden is klein. Nou ken ik wel wat de SP-leden, ik noem er maar eentje, Harry van Bommel, altijd overal aanwezig in het land. Ik geloof wel dat Harry uh, ervoor zorgt dat die kloof klein blijft. Maar welke echte oplossingen heeft de SP? Dus jullie stemmen op iemand alleen maar omdat je er gezellig een kopje koffie mee kunt drinken. Nou, uh, ik heb een keer uh, iets gezegd over het arbeidsrecht... En daar uh, nou ben ik ook gaan nadenken. Ik heb het ook gemeld naar de SP van wat zij nou vonden. Maar dat was in eerste instantie mijn mening. En ik zeg, ja, wat willen mensen nou eigenlijk? Dat is toekomst. Dat willen we allemaal. Ja, jij wilt uh, gewoon een baan. Ja, dat is dan eigenlijk uh, pas stap drie. Stap twee is, ja, hoe wil je, kom je in de toekomst? Ja, zekerheid inbouwen in plaats van onzekerheid. Iedereen zegt dat onzekerheid de, de constante is van tegenwoordig. Ja, maar dat, wat betekent dat dan zekerheid inbouwen? Even omgezetten in... in... Vastig, Wat moet de doen? Vastigheid, vaste banen. Daar moet je naar streven. We moeten dus eigenlijk streven naar zekerheid. Ja. Dat is eigenlijk gewoon vaste banen. Een vast contract. En niet, dus totaal geen flexibilisering zoals Pechtold van D66. Dat is inderdaad terug naar, naar voor de industriële revolutie. Of zoals uh, onze voorman zegt, Roemer. Terug naar de middeleeuwen. Hem van Roy? Uh, ik zeg het eruit. Terug naar de vaste banen. Ook we, terug naar de vaste banen? Ja, we hebben, vroeger hebben we de koppelbasen achter de veren aangezeten. We hebben de uitzendbureaus erin in de leven geroepen. Ja. En wat hebben we nu? Niemand heeft zekerheid meer. En dan Niemand. gaat de economie weer beter rollen. En ga je weer, durf je wel geld uit te geven? Ja, als ik jullie zo hoor, en ik zie jullie echt helemaal verbaasd aan te kijken, dat ik denk van, ik ben wel heel erg blij met die flexibele banen. Jullie willen gewoon terug naar die vaste baan omdat je dan zelfzekerheid hebt. Je, zelf, je zelf. kunt ook zeggen, misschien moeten jullie gewoon harder werken. Want door die flexibele baan is de concurrentie groter. Um, maar je hebt geen vastigheid. Hè? Het gaat erom dat heel Nederland weer meer vastigheid heeft. En weer heel Nederland weer toekomst heeft. Nou, dat, dat ik misschien okay. niet pechvogel ben. Nou, allah, maar om een gegeven moment rol je ook weer in het collectief. En maak er weer onderdeel van uit. En dan... Dan dus we gaan lopen. er met z'n allen op vooruit zeggen jullie. Ik denk het wel. ja. Want dat, je, door je vastigheid ga je weer investeren. Maar dat zeg jij he, als, als, als ondernemer. Ik zou het ja. verwachten als ondernemer die heel lang VVD heeft gestemd. Dat je zegt de sterke, ja, iedereen voor zichzelf? Iedereen voor zichzelf. Ik, wij maken, ik maak gemiddeld tussen de 16 en 20 uur per dag, zes dagen in de week. Laat staan de uren die mijn vrouw nog maakt. Dus wij hebben eigenlijk een, een driedubbele baan. Ja. Puur voor het bestaansrecht te houden. Dus ik heb gezorgd voor een klein beetje, tenminste, daar probeer ik voor te overleven in deze tijd. Zodoende de werken. Ik ga even naar een beller, Frank. Frank, jij bent ook boos. Goedemorgen, ja, maar op wie ben jij boos? Ja. ...op al die boze Nederlanders. <laughs> die worden er zo moe van. Die, die mensen zijn al 15 jaar boos. En je zag het al bij Balkenende. Die wordt dan net weer gekozen en dan eh, drie weken later wordt er geteld... ...en het vertrouwen in het kabinet is gedaald tot eh, 10 En die man is vier keer herkozen. En, eh, iedereen loopt altijd te zeuren op dat kabinet. En zo gauw ze in de stemhokje staan, dan stemmen ze weer heel wat anders. Je zag het ook met nee. Omer: Dat zou de nieuwe president worden... Een week later is Samsung gekozen. Ja. Dan gaan al die mensen weer anders stemmen. Dus iedereen die zuurt maar een hand raken. Uh, ze noemen maar een punt. Kijk, als jij anti-Europa bent, anti-EU. dan kun je maar twee partijen stemmen: SP en PVV. Maar dat doen de mensen niet. Ze roepen allemaal dat ze anti-Europa zijn. Maar ze stemmen niet op de SP of de PVV. Ze stemmen dan weer gewoon op de VVD of de P van de A of D66. Allemaal pro-Europa. Ja. Dus zo gauw er iets komt, dan beginnen de mensen weer te zeuren. Maakt niet uit, als nou de volgende kabinet de SP en PVV gekozen worden, een week later, dan we weer een hele andere groep. Dan zijn ze weer allemaal boos. Ja. Dankjewel, Helder. Jullie zijn boos en eigenlijk zijn jullie ook wispelturig als uh, ik ga maar niet schelden. Als weet ik veel wat. Ja? de de Beller zijn net dat de SP en de PVV tegen Europa zijn. Maar volgens mij, in ieder geval, ik zou niet tegen Europa zijn. En volgens mij is de SP ook helemaal niet tegen Europa. Ze zijn juist voor samenwerking. Alleen samenwerking moet wel mogelijk zijn. En bijvoorbeeld Griekenland, dat is gewoon een bodemloze put. Wat mijn buurman net ook zei. Klopt. Dat is zinloos. Om daar nog te investeren. Resetten die handel. Ja. Ik denk dat dat de uh, Hey, ja, in de bus met de SP-stemmers zit ik en PVV. Volgens de laatste peilingen wordt PVV de grootste partij als er nu verkiezingen zouden zijn. En SP nummer twee. Dus jullie gaan samenwerken. Ze hebben heel veel dezelfde gedachten Dat klopt, maar dat moet ook nog veel gesleuteld worden. Want er is weer het koe over het varken. Alle tweede partijen. Ja, dus eigenlijk ook weer een bodemloze put. Ook weer een bodemloze put. Want het is heel moeilijk momenteel in de politiek. Want heel veel willen uit Europa. Ja. Anderen willen in Europa. Ik zeg op mijn beurt, ik zeg ook, jongens, laat erop knallen. Zijn ja. jullie lekker depressief hier, man? Ja, dat, dan word je het ook met deze overheid. Ja. Nou, ik zou, als ik, als ik jullie zie en zo depressief, dan denk ik, allemaal gaan demonstreren. Hup. Doen we ook. Dat gaan jullie doen? Ja, 21 september in Amsterdam. Ja. Als je het dan anders wil, laat dan je stem horen. Ik kom naar Amsterdam om 1 uur. De SP'ers. Ja. Ja, is... Iedereen, heel Nederland. Ja, heel Nederland. Niet alleen de SP'ers. Ja. Maar wat ga je hm. daar dan roepen? Ik ben boos, ik ben boos. Nee, veranderingen. En noem eens even heel concreet één kort. Nou, wat dacht je uh, nu de, de zorg, wat er allemaal in de zorg speelt? Ik weet niet of het uh, is heel Nederland bekend. Uh, de zorg is van ons allemaal, maar er wordt gigantisch gekort. Ja. Mensen komen op straat te staan, mensen krijgen geen zorg meer. Ik heb zoiets: blijf met je handen van die zorg af. Pvv. Wilders die zegt, er komt een demonstratie. Ga je er naartoe? Gaan jullie vanuit Venlo met bussen vol? Nou, ik heb één keer mijn nek uitgestoken voor heel Venlo. En Blerk en Tegelen. We zijn toen met 17 man naar Den de Haag gegaan in plaats van met 34 bussen. Ik kan <laughs> zelf niet. Ja, dat klopt, dat is uh, zonder gekkigheid. Ja. Maar uh, ik kan zelf niet, jammer. Dus als ik het zo hoor, is het maar de vraag of uh, Wilders echt aan de macht komt. Als het jullie ik legt. denk dat hij in de oppositie blijft Oké, okay. ik hoor de muziek al Ik moest afsluiten, dank jullie wel Een tip van mijn dierbare collega is Stem D66, want die willen dat de bier goedkoper wordt Ja, ik zeg het maar Ik moest het doorgeven van Bas Dus ik zou zeggen, allemaal hup D66 Ik drink geen bier Morgen zijn we er weer En geniet nog van de hoedjesparade in de... Vandaag de derde dinsdag in september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 En de miljoenennota. Wij gaan bezuinigen, dat merken we allemaal. Zometeen vanaf kwart over twaalf, Prinsesdag 2013. Met koning Willem-Alexander. Hoera! Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Zweden kijken graag vooruit. U herkent het vast.